Vier uur Robert Baltus met het NOS Journaal. De militante Hezbollah-beweging en Iran moeten onmiddellijk vertrekken uit Syrië. Daar roepen de vrienden van Syrië toe op, elf westerse landen en Arabische landen. Hezbollah-strijders uit buurland Libanon vechten met steun van Iran... aan de kant van het regeringsleger van president Assad tegen de rebellen. Dat bedreigt de regionale evenwicht, vinden de landen. Israël zegt Syrië aan te zullen vallen als president Assad wordt verslagen. Daarmee wil de luchtmacht Shef voorkomen dat de geavanceerde wapens van Syrië... in handen vallen van Hezbollah en tegen Israël worden gebruikt. Justitie in Groot-Brittannië onderzoekt of de verdachten van de terreuraanslag in Londen... een band hebben met Nigeria. Dat zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Twee mannen reden gisteren bij een kazerne een voetganger aan, vermoedelijk een militair. Daarna doden ze het slachtoffer met een hakbijl en een mes. De twee verdachten zijn bij hun arrestatie neergeschoten en liggen in het ziekenhuis. Na de aanslag verzamelden zich nabij beide plekken van de moord zo'n honderd leden van de anti-migrantengroepering English Defence League, die de oproerpolitie met vissen bekogelde. Elders in Groot-Brittannië arresteerde de politie twee mensen in verband met pogingen om aanslagen te plegen op moskeeën. Tamerlan Tsarnaev, de doodgeschoten verdachte van de aanslag op de Boston Marathon, zou in 2000 een drievoudige moord hebben gepleegd. Dat zou zijn toenmalige handlanger, de 27-jarige Ibrahim Todachev, hebben bekend. Dat meldde Amerikaanse media. Todachev werd gistermiddag door Amerikaanse federale politie FBI... doodgeschoten tijdens een verhoor nadat hij plotseling geweld gebruikte. De aanleiding voor de drievoudige moord zou volgens rechercheurs drugsgerelateerd zijn. Justitie in Mexico heeft 100 miljoen pesos, 6 en een kwart miljoen euro, in contanten in beslag genomen bij de voormalige minister van Financiën van de staat Tabasco. De, de bankbiljetten zaten in kartonnen dozen die van zijn kantoor werden overgebracht naar zijn buitenhuis. De regering, waar de ex-minister deel van uitmaakte, zou volgens de nieuwe regering alleen al in 2012 120 miljoen euro hebben verduisterd. Het weer in de loop van de nacht vanuit het westen uit opnieuw buien. Overdag ook af en toe zon, maar wel fris. 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Zo zal Cole Porter het nooit bedoeld hebben toen hij dat componeerde in 1932, dit Night and Day. Maar het is al een vrije versie geworden in 1990. Toen werd deze versie gemaakt voor een compilatie-LP onder de titel Red Hot and Blue. Diverse artiesten die in de jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90, populair waren... die zetten op één LP allemaal liedjes van Cole Porter. En de opbrengst van die langspeelplaats, die CD, die ging naar uh, het fonds... die de bevordering uh, voor zich opeiste voor het uh, onderzoek naar AIDS... En een van die stukken, die werd gezongen door U2, Night and Day, wat je dus kon horen. Dat Night and Day van U2, dat kom je ook daarom maar op één alp tegen, op één cd. En dat is dat Red Hot and Blue en verzamel CD's van uh, U2. Als je die hebt, dan uh, kom je in ieder geval dit uh, daar niet op tegen. Night and Day dus van U2, welkom. Dit wordt de derde uur van de nacht Denk het anders. Bij de vader op Radio 1 met over een uh, krap half uurtje. Aandacht voor het leukst spekers met koppen van afgelopen week. Met onder andere de twee columns van Wim Daniels en Hans Lebbes En er is ook het optreden van Clawboy's Claw in te beluisteren. Maar aan, aandacht voor de band. Op een weken toerde Leo Blokhuis langs diverse theaters in Nederland... met een programma onder de titel Music from Big Pink to the Last Walls. En niet alleen, hij had nog een uh, aantal muzikanten in zijn gevolg... in die voorstelling, verhalen en anekdotes... ...over en van de periode dat de band onder van Robbie Robinson populair was. En vanavond heb je Leo en de Zijn en kunnen zien in, de, de, uh, in het Stadstheater in Zoetermeer. En hij komt nog een aantal voorstellingen doen. Dat zal zijn uh, morgenavond, dan heb ik het dus over uh, vrijdagavond... ...in de Oosterpoort in Groningen. En dan volgt er volgende week nog op de 28e zal dat zijn en... Dat is dan in Capella en de IJssel in Theater Izala. En dan komt er nog een speciale voorstelling in Amsterdam... want dat was niet gepland, maar vanwege het uh, grote succes... komt er een extra voorstelling in de Kleine Comedie... en dat zal op uh, 19 mei plaatsen. Oh nee, dat hebben we al gehad. <laughs> nou, in ieder geval, je kan Leo in ieder geval volgende week nog een keer gaan zien. Ik dacht, het stond 19 juni. Nou, fout, foutje dus. Uh, krijg je als je de dingen te snel leest. Leo Blokhuis dus. Gaan we zien. In ieder geval een mooie avond in Groningen. En volgende week in Capella de IJssel. Dit is een nieuwe band. Uit België komen ze. En ze heten The Happy. van vrolijke liedjes The Happy. Ze komen uit Gent, België. Hebben net een album gemaakt onder de titel Guilty Pleasure. En voor degenen die hun carrière tot nu toe gevolgd hebben... het nummer 218, die allereerste single van... Uh, een kwartaal geleden, dat is daar ook op te vinden. Maar ook dit wat ik je net heb laten horen... is namelijk de nieuwe single voor die groep. Die luistert naar de naam The Happy. Miracles and Wonders. Dit komt uit Colombia. En is te vinden uit de European World Music Charts van deze maand. De naam van de band Bomba Estereo. De titel van het album Elegancia Tropical. En ik laat je luisteren naar El Alma y El Cuervo. Ja, sito, Lichaam en Gees. Daar ging dit liedje over. Bomba Estereo, de naam van het Colombiaanse gezelschap die dat bracht. Elegancia Tropical, de titel van een recent album. Op dit vuist te vinden is El Alma y El Cuerpo. Bomba Estereo dus. Dadelijke leuks uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag... met Hans Lebbes en Wim Daniels en hun columns. Het optreden van Clobbers Claw ook nog... Maar voordat je Hans Lebbes hoort, ik nog even genieten van The Drugs Don't Work. Een oude plaat van The Verve. Hoewel oud. Het komt uit 1997. Is wel van de vorige eeuw. All this talk of getting old, It's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown.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 Hebben over de uitdrukking, de bekende Franse uitdrukking... Oui, c'est une mongol. Om even warm te draaien, je bent burgemeester van Maastricht... en je hebt drugsoverlast. En dan verbied je buitenlanders in jouw stad bij koffieshop wiet te kopen. En iedereen snapt dat ze toch komen en dat je een straathandel krijgt. Dus nog veel meer drugsoverlast. En uiteindelijk moest iedereen dus gewoon weer wiet kunnen kopen. Dan zeg je, hé Hoes, oui, c'est un mongol. Gelukkig is hij homo, dus als alles volgens plan gaat... gaan deze behoudzuchtige bekrompen genen voor de mensheid zo de prullenbak in. Er staat hier in dit café Florin elke week een fiets binnengestald... daar bij de wc's voor de nooduitgang. Tegen die persoon zou ik nu even willen zeggen... Oui, c'est u. mongol. Graag gedaan. Hij is van het personeel weghalen, dat teringding. Ik vind het schande. Ik moest een nieuw paspoort. Dat wilde ik niet. Hij is tot oktober geldig. Maar ik ga naar New York en dan moet hij minimaal zes maanden geldig zijn. Slaat nergens op. Ik ga maar zes dagen. Maar laten we de paranoie Amerikanen dankbaar zijn, zouden ook kunnen zeggen. Hij moet vijf jaar en 363 dagen geldig zijn. Dan kan je maar twee dagen in New York blijven, dan moet je alweer terug. Hoi, zet u mongol. Het was meteen raak. Mijn pasfoto was te groot. Ik had hem bij een proef laten maken, maar hij was twee millimeter te groot. Hoe, oui, zet u Mongol. En dan scannen ze hem in. En als iets wat ingescand is, kan je hem vergroten en verkleinen. Maar dat mocht niet van de beambte. De foto moest exact binnen. Het kadertje passen. Wie oui, zet u du mongol. Dus ik een nieuwe laten maken. Wat een feest is dat? De goede man die me hielp had een dikke wang. Ik vroeg niks. Ik keek volkomen neutraal. Ik gaf geen enkele aanleiding. Ja, zei hij. Mijn verstandskiezen zijn eruit. Nou, niet alleen je kiezen, ze hebben nog veel meer meegenomen, zo te zien. Hui, zet u mongol. Ik zit hier niet bij de kapper, dan zit je bij de kapper zit je in een soort stockholm syndroomachtige situatie. En dan moet je wel praten. Ik wil alleen een pasfoto, één pasfoto, één. Voor mijn paspoort, snel. Zonder informatie over jouw lichamelijke en geestelijke toestand. Is dat te veel gevraagd? Het kost een tientje en ik kreeg er zes. Ik wilde er één, maar je krijgt er zes. En dan kon ik nog voor één euro er twee bij kopen. Wat moet ik met acht pasfoto's? Acht. Hoi, zet u mongol. Later begreep ik waarom ik er zes nodig had. Ik sta weer bij de balie en de pasfoto was goed. You fucking better. En toen kwam het moeilijkste: ik zet mijn handtekening, ik moet mijn handtekening in een vakje plaatsen, wat lastig is. Want je handtekening heeft een vaste hoogte en lengte. Net als je lul, dat is nou eenmaal zo. Het heeft bepaalde dimensies. Je kan in principe aan de handtekening van een man zien hoe zijn lul eruit ziet, maar dat is iets voor een volgende keer. En toen zei ze, de beambte, let op, u mag de randjes van het vakje niet raken. Ja, dan ben ik weg. Als iemand tegen mij zegt, je mag niet aan dat knopje zitten, mag u raaien waar ik aan ga zitten. Aan dat knopje, ik moet wel, dat zit in ieder mens, niet in je mond stoppen. Pats, daar gaat het al. Ik lees ook nooit buitsluiters, ik lees ook nooit bijsluiters, bij Jongens, rustig, bijblijven. Als er staat alleen voor uitwendig gebruik, huppakee, toch even kijken hoe het smaakt. Hui, nou. c'est de Mongol. Ik had drie pogingen nodig om het randje te vermijden. En drie keer moest er een nieuwe pasfoto op het nieuwe formuliertje. Ik denk dan, laat mij een handtekening zetten en zet er daarna een vakje omheen. Want het mooie is, je zet je handtekening en daarna staat die twintig keer kleiner in je paspoort. Totaal onherkenbaar. Dus mijn foto kunnen ze niet verkleiden, maar mijn handtekening, geen enkel probleem. Hui, c'est de Mongol. En ik moest mijn vingerafdruk geven. Dat wilde ik liever niet. Mijn vraaggevoelens waren inmiddels zo buitenproportioneel... dat er nog wat scenario's door mijn hoofd gingen dat ik voor de zekerheid geen DNA en vingerafdrukken wilde achterlaten. Maar het moest. En ze voegde eraan toe, na de aanvraag worden ze weer vernietigd. Luister, als jullie ze daarna vernietigen, betekent dus dat je ze alleen nodig hebt om ergens mee te vergelijken. Namelijk mijn vingerafdrukken in jullie bestand om te kijken of ik de enige echte hand simpel ben. En als jullie mijn vingerafdrukken in het bestand hebben, dan kan je deze lekker weggooien. Hè? En dan slaat het nergens op, want jullie hebben ze al. Whee! Zet u mongol! En dan komt er natuurlijk zo direct na afloop van deze column iemand naar me toe. En die legt me dan uit dat die vingerafdruk in je paspoortchip komt te staan. En dat je daarna, gooi je het bestand weg. Dat weet ik ook wel. Het zal allemaal wel. Maar hé, hey, hè, je bent een mongol. Oui. Ik mag over een week mijn paspoort ophalen. Ik verheug me daar enorm op. Ik laat me van tevoren masseren. Ga naar de sauna en slik een overdosis Valeriaan. Het gaat mij lukken. Want ik ben Hans Sibbel. Oui. Zet u mongol. Dank u wel. Televisieland, uh, de slangen in het programma Killer Karaoke zouden ernstig te lijden hebben. Er zou sprake zijn van dierenmishandeling en inmiddels wordt bekeken of er strafrechtelijke stappen moeten worden genomen tegen de makers van Killer Karaoke. Ik praat erover met Bas Benny. Bas Benny is van de Concept Factory. Hij is de man die Killer Karaoke uit Amerika hierheen haalde. Bas, welkom. Ja, dankjewel. Dit moet, een, dit moet een heftige week zijn voor jou? Ja, absoluut. Ik had het niet verwacht. Uh, het is op zich natuurlijk prachtig dat er zoveel aandacht is voor uh, killer karaoke. Maar dit is wel heftig, ja. Vertel even wat er aan de hand is. Nou ja, het punt is eigenlijk dat allerlei mensen nu ineens zeggen... dat die slangen het vervelend vinden om in killer karaoke te zitten. Hè. Maar dat is gewoon niet zo. Uh, die beesten worden goed begeleid door een animal trainer. Dat is helemaal niks mis Maar Daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken. Maar er zijn er ook mensen die zeggen dat het zielig is voor die beesten... dat er ijswater in het bassin wordt gegooid. Ja, maar ook daarvan is helemaal niet bewezen dat dat echt erg is. En even voor mijn beeld, uh, ondertussen moeten de kandidaten dus gewoon uh, doorzingen. Ja, die zingen door, ja. Oké, ah, ja. oké. Okay. Okay. Ja. duidelijk? Dat is... Is dat... Ja, hallo. Uh, uh, wie, wie, uh, wie bent u? Uh, ik ben een luisteraar van Spijks en Koppen. U bent een luisteraar? Ja, ik, uh, ik, ik zat thuis te luisteren, maar ik had echt geen idee waar het over ging. Dus ik dacht, ik kom even langs om dat te zeggen. Om wat te, te zeggen? Nou, dat ik geen idee heb waar jullie het over hebben. Oh, we hebben het over killer karaoke. Oh, wat is dat? Het ja, is een, een, een, een nieuw televisieprogramma van RTL 5... Waar, waar mensen een liedje moeten zingen onder hele moeilijke omstandigheden. Uh, wat is RTL 5? Die zender. zender. Kom op, dat ken je toch wel? RTL 5? Nee. Dat wil, je, dat wil je zeker ook zeggen dat je nooit gehoord hebt van onze programma's... Zon, Zuipen, Ziekenhuis, uh, Genante Lijven en Jokertjes ja, uh, ja uh, Nee. Wat nee? Nee, meneer. Oké, okay, nou, als u het niet erg vindt, gaan we even door met het uh, programma. Ja, nee, prima. Ik, ik snap nu in ieder geval dat het om, om een tv-programma gaat. Ja. En dat, dat, dat is in ieder geval iets. Uh, ik ga thuis weer lekker verder luisteren. Uh, ik vind het wel een, een, een beetje stom onderwerp, trouwens. Sorry dat ik het zeg, maar ja, hè, wie ben ik? Nee, prima. Uh, Oké, okay, ja, nou, wij gaan dus even goed. verder uh, met het gesprek. Ja, dus tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Wat een rare vent. Ja. Dat is wel een beetje raar. Ja, dit was heel raar. Dit. Dit, was, fuck, dit is bizar. Ja, maar goed. Waar hadden wij het over? Uh, ja, sorry. We hadden het over... Een zingende vrouw. Een, ja, zingende vrouw uh, hangt boven een bak water. Daar zitten slangen in. Ja. Daar zitten ijsblokjes in. En die vrouw moet doorzingen. Dat is eigenlijk het hele, hele idee. En mijn vraag was... Hoe lukt het jullie tv-makers toch... om elke keer weer met iets goeds te komen? Is dit sarcastisch bedoeld? Nee. Jawel, dat is sarcastisch bedoeld. Ik voel het. Zal ik jou eens wat zeggen hè? met je VARA-programma? Bij De Wereld Draait Door, hè, dat vlaggenschip van jullie... daar mogen de meest briljante artiesten maar één minuut zingen. Hè? Bij roken krijg je de ruimte. Oké. Okay. En ja, dan wordt je borsthaar gewakst. En ja, dan krijg je een poeplaarje in je gezicht geduwd. Hè? Maar niemand heeft gezegd dat kunst makkelijk hoeft te zijn. Hè? Kunst, meerjansen, mag schuren. Oké. Okay. En dat is misschien wel het wezenlijke verschil tussen jou en mij, Dolf. Jij bent een entertainer. En ik... En een kunstenaar. Salut! To music.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 The music that you hear The shout, the show Do just like the show The glittering De column lijkt altijd over iets te moeten gaan. En dat gaat ten koste van niks. Terwijl het juist wel goed is als mensen ook van niks weten. Het fijnste dat ik van niks kan zeggen is voor mij persoonlijk dat ik niks ben. Qua godsdienst bedoel ik dan. Ooit was ik katholiek, Rooms-katholiek zelfs... maar de manier waarop ik dat was stelde al niks voor. Maar nu ben ik officieel niks, want ik heb me uit laten schrijven. Het was iets van niks en het kostte ook niks. Ik raad het iedereen aan qua godsdienst niks te zijn... Je hebt ook mensen die niks heten, want die achternaam komt in Nederland voor. Je hebt bijvoorbeeld fietsenhandel niks in Middenmeer, Hypnotherapeut Jan niks uit Groningen, beeldend kunstenares Pauline niks... fluitiste Margreet niks, Harry niks, Bestratingen... en adviesbureau niks en partners uit Maan. Volgens de Duitse filosoof Martin Heidegger is het onmogelijk om over niks te hebben. Want als je van niks probeert te zeggen wat het is... geef je daarmee al aan dat je vindt dat niks wel iets is... terwijl niks volgens hem toch echt gewoon niks is. Daarover moet je dan niet via iets proberen te praten. Heidegger stelt dat we leven in een voortdurend niks dat alleen maar niks wordt. Het niks niks, vindt hij. Maar op, omdat we graag geloven in iets, ontkennen we dat we niks zijn. Dat deed overigens niet de PSV-supporter... na weekend tijd terug zat bij een verloren wedstrijd van PSV. Het is drie keer niks, hoorde ik hem voor de rust al een paar keer zeggen. En kort na hervatting, zei hij... Het is niks, het was niks en het wordt niks. Aan zulke supporters heb je dus echt niks... De Amerikaanse komiek Groucho Marx zei eens... Ik ben ooit met niks begonnen en het meeste daarvan heb ik nu nog steeds. Dat komt in de buurt van tegeltjeswijsheden als... Als je niks doet, doe je niks fout. En als je niks te doen hebt, doe het dan niet hier. Martin Toonder schreef eens een verhaal dat hij de niks noemde. Die niks is een spook dat het maar niks vindt om gezien te worden. Vooral omdat de spook weet dat anderen het niks vinden als ze hem zien. Wat hebben we nog meer? Een lied van Gerard van Maazak is dat liedje van niks heet. En een lied van Elf den met de titel Dag van niks. Verder heb je carnavalsvereniging BV Nix uit zijtaart. jongerencentrum Nix in Horst, wordt Nix uit Steenbergen... het tv-programma Nix te gek waarin mensen met een verstandelijke beperking... een droomwens proberen te vullen. En in de literatuur hebben we zo'n twintig jaar geleden de generatie Nix gehad... die een variant was op de generatie X. Nix is ook de merknaam van zachte, jonge graanjenever... waarover zelfs een vers is gemaakt. Krijg je visite? Haal dan niks in huis. Heeft Jan geholpen met verhuizen en hij wil er willen niks voor hebben? Geef hem dan niks. In 2010 stond bij de kiesraad de partij van de niks als politieke partij ingeschreven. Maar dat is niks geworden, dus daar hoef ik het verder ook niet over te hebben. Kees van Koot en Wim de Bie hebben ooit een sketch gehad... onder de naam geestelijke werkloosheid die over niks ging. De Bie, of het personage dat hij speelde, vond alles maar niks. Of sterker nog, 0, comma, niks. Op te vragen naar hem of hij was gaan nadenken over de dood... Nadat hij een ongeluk van niks had gehad, was een antwoord dat de dood hem niks zei. Want na de dood was er toch niks. En voor de dood was er trouwens al helemaal niks. Ik moet natuurlijk ook de niksnut niet vergeten... en zeker niet het misschien wel mooiste nikswoord dat er is... de verkleinvorm niksje, waarvan de betekenis naakt is. Ze maakte in haar niksje de deur open toen ik met de collectebus langskwam. Schrok je niet? Nee, niks. En gaf ze iets? Ja, maar niks voor niks, zei ze. Niks voor niks... Ja, niks van niks. Wat zei jij toen? Ik zei, ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. En toen? En toen niks. Niks? Nee, niks. Geestelijke werkeloosheid. Aan het slot van Simpla's nieuws- en actualia-show... voert pastor Peskens uit Oorschot een openhartig gesprek... met een van de naar schatting 3,5 miljoen geestelijk werkelozen in Nederland. Uh, u woont hier wel leuk, hè? Oh, nee. er is niks hier. Oh, Nul, no. komma, komma, niks... Nee, huizen van niks hier. Ja, eh, droog. Maar voor de rest... Eh, niks. Nee. Is niks. Waar woonde u vroeger? Huh? Dat was helemaal niks. Daar heb ik die rug gekregen. Wat was dat met uw rug? Ja, ze hebben niks kunnen vinden... Nee, dat was niks, die dokter. Een dokter van niks was dat. Droomt u wel eens? Nee. Nee, ik droom nooit. Oh. Ja, ik heb één keer een droom gehad. En waar ging die over, die droom? Dat was uh, in oktober. Ja, oktober 1966. Oh. Die ging over die uh, dolfijn, weet u wel, die flipper. Daar ging die droom over, ja. Vindt, over u, dat, vindt u dat wel boeiende dieren, dolfijnen? Nee, nee, daar vind ik niks aan. Met dat stomme lachen. Die lacht echt om niks, die flipper. Nee, ik vind alle beesten trouwens niks. En planten? Planten. Nee. Nee, dat is ook niks. En mensen, dat is uh, helemaal niks. Nee. S niks. En toen kreeg u dat ongeluk. Ja, het was eigenlijk een ongeluk van niks. Maar ik scheer me nou eenmaal met een mesje. Elektrisch, dat vind ik niks. Hm. Ik vind alle elektriciteit trouwens niks. Uh, televisie, uh, radio, uh, broodroosters, uh, fruitpersen. Het uh, is allemaal niks. Hm. Wil u wat gebruiken? Uh, nou, als ik u niet uh, ontrief. Dan... Nee, dat geeft niks. Uh, ik heb toch niks in huis. En zoutjes en pinda's en chips. Het smaakt allemaal naar niks. Uh, heeft u helemaal geen interesses? Uh, nee. Nee. Interesses uh, interesseren me niks. Uh. Uh, bent u door het ongeluk over de dood gaan nadenken? De dood. Uh, nee. Nee, dat zegt me niks, denk En de dood zegt me helemaal niks. Want er is toch niks na de dood en voor de dood. Voor de dood is er helemaal niks. Nee, is niks. Uh, is er iets? Uh, of... Nee. <laughs> er is niks. <laughs> er is helemaal niks. From Nothing. Uit 1974. Met in de stem van Billy Preston. En ook het uh, toetsenspel op de piano. Dat was van aan Billy Preston. Dus Nothing from Nothing. Daarvoor hoorde je Kees van Koten en Wim de Bier. Uit 1975. Het simplistisch verbond met de sketch geestelijke werkeloosheid. En die werd weer voorafgegaan door de kolom van Wim Daniels. Het sluitstuk uit het leukste uit Spijkers met koppen van de afgelopen week. This You Band. Die hoorde je met de uh, show. En. Er was het cabaret leiding van Dolph Jansen. Over de killer karaoke ook je hoorde Clubboys Claw, Claw live in Spijkers met Koppen afgelopen week met hem. En de column van Hans Lebbes begon het leukste uit Spekers met Koppen van deze week. The pictures tell the story This life had many shades I'd wake up every morning And before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette That smoldered in its tray Down a little something Then be on my way I traveled far and wide Through the tales of many lives and wore the faces of my own I had these memories all around me so Van de Dropkick Murphys is het album signed and sealed in blood. Met daarop het nummer Rose Tattoo. En er is ook nog een andere versie verkrijgbaar van dat Rose Tattoo. Weliswaar via iTunes en daarop de zang van Bruce Springsteen. Want Springsteen en de mannen van Rose Tattoo uh, van de Dropkick Murphys die hebben dat nummer samen opgenomen. om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Die gevallen zijn bij de bomaanslag op de marathon in Boston we het nieuwe een heel oud nummer, Secret Love. Once I had a secret love That lived within the heart of me Oh, to soon, my secret love Became impatient to be free So I told a friendly story The way that dreamers often do Just how wonderful I'm in love with you I it from the high Even told the golden daffodil, And last my heart's an open door And my secret love's not secret and